Dit is Radio 1. 10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Den Haag maakt zich op voor de grote studentendemonstratie op het Malieveld. Ook de universiteiten laten van zich horen. Voor het eerst doen ook hoogleraren mee aan een studentendemonstratie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Vanuit alle universiteitssteden verzamelen zich zo'n 800 hoogleraren in Den Haag. Ze zullen in Toga rond de Hofvijver lopen. Daarna begint een academische zitting met onder meer toespraken van universiteitsbestuurders en politici. Den Haag heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen. Volgens de politie, het OM en burgemeester van Aartsen... willen leden van radicale groeperingen zich stilletjes mengen... onder de demonstranten en de confrontatie zoeken. De driehoek heeft maatregelen getroffen die ja, moeten tegengaan... dat die verstoring plaatsvindt... en om natuurlijk de manifestatie zo goed mogelijk te laten verlopen. De organisatie van de manifestatie heeft zijn uiterste best gedaan... om dit allemaal goed te regelen... En uh, wij zullen voorkomen dat dat ontregeld wordt. De manifestatie begint om één uur. Er worden tussen de 15 en 20.000 demonstranten verwacht. In Istanbul zijn nieuwe gesprekken begonnen over het nucleaire programma van Iran. Vertegenwoordigers van de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad plus Duitsland spreken met een Iraanse toponderhandelaar. eu buitenlandschef Ashton leidt de gesprekken. De landen willen dat Iran stopt met het verrijken van uranium. De vrees bestaat dat het land werkt aan een atoombom. Iran ontkent dat. Het nucleaire programma is volgens Teheran bedoeld voor het opwekken van energie. Vorige maand in Genève voor het eerst in een jaar tijd weer met Iran gesproken. Diplomaten verwachten in Istanbul geen doorbraak. Het doel is vooral om met Iran in gesprek te blijven. De ijskap op Groenland is nog nooit zoveel geslonken als afgelopen jaar. Dat stellen Amerikaanse wetenschappers in een onderzoek dat is gesponsord door het Wereld Natuurfonds. Ook onderzoekers van de Universiteit Utrecht deden eraan mee. Volgens het onderzoek smolt het ijs in sommige gebieden van Groenland 50 dagen langer dan gemiddeld, een van de onderzoekers. De temperaturen lagen ongeveer 3 graden boven normaal. Met name in het westen en zuiden van Groenland. En dat zijn gebieden waar doorgaans veel afsmelding optreedt. En als de temperatuur daar omhoog gaat, dan betekent het extra veel afsmelting. Het Wereld Natuurfonds denkt dat het zeeniveau in het jaar 2100 met een meter is gestegen door smeltende ijskappen. De Wereld Meteorologische Organisatie meldde gisteren al dat 2010 het warmterecord van 1998 en 2005 heeft geëvenaard. Voor het eerst in tien jaar is het aantal autodiefstallen weer toegenomen. Volgens cijfers van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... zijn afgelopen jaar bijna 12.000 auto's gestolen. Tegenover ruim 11.000 het jaar daarvoor. Ondanks de elektronische beveiligingsmethoden... worden juist veel nieuwere auto's gestolen. Vooral Audi's A6 en A3 zijn daarbij populair. Net als de Mercedes C-klasse, de Volkswagen Touran en de BMW 5-serie. De sleutels van veel modellen kunnen worden gekopieerd... en startonderbrekers... Worden worden elektronisch buitenspel gezet. Bij oudere auto's is vooral de Ford Escort gewild bij dieven. Vrachtwagens en motoren worden juist minder gestolen... ongeveer 10 minder dan vorig jaar. Dan het weer nog van het noordwesten uit bewolkt en wat motregen. In het noorden kan het glad zijn door ijzel. Later vandaag ook in het midden en zuiden af en toe motregen. Ook wat zon en het wordt ongeveer 4 graden. ANWB Verkeersinformatie. Met uitzondering van het noorden en het zuidoosten... komt in het hele land hier en daar dichte mist voor. Ten noorden van de lijn IJmuiden-Enschede... kan het de komende uren door IJssel plaatselijk glad worden. Nog twee files op de A8, Zaandam richting Amsterdam... voor Knopend Koemplijn 2 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Gouden en Bodegraven ook 2 kilometer. Goed nieuws voor de zakelijke smartphonegebruiker.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Eerste Kamer dreigt één groot lobbycircus te worden, vreest D66-kandidaat Ernst Bakker. De nieuwste revolutie op het gebied van de gezondheidszorg heet nanotechnologie. De dikte van die draadjes die je daar ziet... Uh, is in de orde van een duizendste van de dikte van de mensenhaar. Een deelnemer van de Postcode loterij start een handtekeningactie... om die loterij verboden te krijgen. En het ochtendhumeur van Ceska Dresselhuis, het is 6 over 10. Het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De Eerste Kamer dreigt één groot lobbycircuit te worden... stelt afzwaaiend burgemeester van Hilversum, Ernst Bakker... die zelf trouwens op de kandidatenlijst staat voor de Eerste Kamer voor D66. De Eerste Kamerlidmaatschap wordt te vaak gecombineerd... met een hoge functie in het bedrijfsleven, vindt Bakker. Meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het probleem? Nou, uh, ik vind in de eerste plaats dat de Eerste Kamerverkiezingen en de leden daarvan die worden getrapt, gekozen... namelijk door de nog te kiezen leden van de Provinciale Staten... Ja. dat het ontzettend verpolitiek wordt. Je zult maar lijsttrekker zijn voor de Provinciale Staten. Je gaat de zaaltjes af. En alle aandacht gaat nu naar de samenstelling van de Eerste Kamer. Ja. En een Eerste Kamer die eigenlijk een chambre de behoort te zijn. Ja. Zolang die nog bestaat. Ja. Nou, Ik hij vind bestaat namelijk nog... dat... Ja, hij bestaat nog. Maar uh, ik vind dat het politieke primaat behoort te liggen bij de door de bevolking direct gekozen mensen. Juist, en dat is dus de Tweede Kamer. En maar dat goed. is de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Desalniettemin, de zegt u, die Eerste Kamer, hoe die ook wordt gekozen, wordt één groot lobbycircuit. Ja. Maar wat is daarvan het probleem? Want het pro... Ja, dan wel een ja ik, ik heb daar ook geen, geen bewijzen voor... maar wat ik gewoon zie... dat is uh, dat ineens allerlei mensen... die uh, druk, druk, druk, druk hebben... en dat ze ineens allemaal in de Eerste Kamer willen. Geef u eens voorbeelden. Ik weet wel dat er uh, in de afgelopen jaren... altijd mensen gezeten hebben... die, uh, die in het bedrijfsleven actief waren... Die uh, voor vakbonden uh, actief waren. Maar uh, ja, het wordt nu zoveel politiek. En het viel mij op dat, uh, dat. En ik vroeg mij dat dus ook af. ...van uh, mensen die het zo ontzettend druk hebben, uh, dat ze er dat bij kunnen doen. Ja. Het, uh, het uh, schijnt zo'n twee dagen in de week te kosten. Ja. Litter, twee werkdagen hè, ja. per week. Ja. En dan denk ik ineens, hé, hey, hoe kan dat toch uh, ja. allemaal? Maar geef eens voorbeelden, kwam, geef ik kwam eens namen. Op een idee, ik kwam op het idee, als ik dat nog even mag zeggen... Ja. Toen, ik, uh, ...toen ik in de krant las dat uh, iemand... Uh, die nu dan toevallig minister geworden is, bijvoorbeeld uh, lobbyist voor uh, de uh, tabaksindustrie. U doet op Hans Hillen de minister van Defensie. En nou ja, wie het dan ook maar uh, mag zijn. En ik vind dat je naar de, de, naar de politieke en staatsrechtelijke zuiverheid moet kijken. Ja. En dat hoort bij een partij als D66. Ja. Dus... Dus maar... zet daar mensen in die Eerste Kamer, Alla ja. uh, in de tijd Jan Vis en uh, Glastra van Loon. Ja. Dat vond ik typische, typische en hele goede Eerste Kamerleden. Maar Voor lang Bakker... die nog bestaat, de Eerste Kamer. Meneer Bakker, Tom de Graaf, burgemeester van Nijmegen, is ook korpsbeheerder. En er staat ook op die lijst, moet uh, invoeren, uh, bes beslissen over de invoering van de nationale politie. Roger van Bokstel, beoogd lijsttrekker van D66, is bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Mensis. Dus komt ook in uw eigen partij voor. Ja, maar uh, je, je, je mag ook wel eens in je eigen omgeving kijken. Kijk, vier jaar geleden werd mij ook gevraagd om mij uh, te kandideren voor de Eerste Kamer. Yeah. Toen heb ik nee gezegd, yeah. want ik zei, dat kan helemaal niet in mijn ogen. Uh, je, je, politiek is ook een houding, hè? Je moet naar de staatsrechtelijke zuiverheid kijken. En ik heb toen nee gezegd, omdat ik burgemeester ben en coinsbeheerder. Ja. Nou, vanaf, uh, vanaf 1 juli ben ik dat niet meer. En is er nu wel de gelegenheid om je te kandideren. Ja. Maar tegelijkertijd. Peter Reewinkel bijvoorbeeld. Ja, burgemeester van Groningen. Die heeft voor de Eerste Kamer bedankt. Toen die, uh, toen die benoemd werd in Groningen ja. en daar ook kooibusbeheerder werd. Ja. Nou, dat vind ik een juiste weg. Dus eigenlijk hoort Tom de Graaf niet op die lijst en Roger van Bokstel ook niet? Ja, nou, u, u spitst het nou en uh, dat begrijp ik wel. Ja. Daarop toe, het mag allemaal in Nederland. Ja. Alleen, voor mijzelf maak ik een afweging waarvan ik zeg... dingen, ja. het mag, maar de vraag is of je het ook moet ja. doen. En u vindt dat je het niet moet doen? Ik heb toen gezegd dat ik niet, uh, niet uh, staatsrechtelijk zuiver vond ja. voor mijzelf. En dat vindt u en, nog uh, steeds? Ik heb mij toen niet kandidaat gesteld. Ja. Maar nu, nu is er een andere, andere situatie... omdat ik uh, geen burgemeester en keuvesbeheerder meer ben nee. uh, per 1 juli. En dan start de nieuw gekozen Eerste Kamer. Maar meneer Bakker, als, als u constateert dat je het niet moet doen... Eigenlijk omdat het eh, ethisch gezien niet helemaal zuiver is. Want dat is eigenlijk waar, waar, waar uw uh, pleidooi op neerkomt. Dat weet dus, ik. Ja, dat, dat geldt dat dus ook voor Tom de Graaf en voor Roger van Bokstel. Het is of het ja, een of het ander. ik speelde het ander. daar steeds op toe. Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Ja. En uh, ik... Uh, nou ja, dat is mijn standpunt daarover. Kijk, ik ben opgevoed. Zoals u weet, ik heb ik jaren gewerkt met Hans van Mierlo en Jan Terlouw. Ja. Jan Terlouw werd in de tijd als Kamerlid gevraagd commissaris te worden bij ABN AMRO. Ja. En hij zei direct nee, nee, want ik ben volksvertegenwoordiger. Hij zegt dat kan niet. Nou, dat was dat zijn vind ik, dat, is... dat vind ik heel zuiver. Ja. En Hans Spiegel, werd ook gevraagd voor diverse functies. zei altijd nee. Ja. Nou, dat vind ik uh, bij D66 te horen. Goed. De acht van onze partij zit in de naam. Namelijk Democraten. En dat moet je heel zuiver houden, vind ik. Goed. Dat is een duidelijk standpunt. En tot slot nog even. Die Eerste Kamer, die, is geen, uh, die bestaat niet uit fulltime gekozen leden. U zegt het net zelf, dat het kost één tot twee dagen werk in de week. Met de bedoeling dat die mensen juist ook hun wortels in de maatschappij hebben. En uh, ja. laten we zeggen, geen fulltime politicus zijn... die alleen maar op en rond dat Binnenhof rondhangen. Ja. Ja, nou ja, uh, dat kan ook uh, door mensen die uh, gewoon al uh, hun verdiensten in het maatschappelijk en uh, bestuurlijke wereldje uh, hebben opgedaan de afgelopen jaren. Het is een de reflectie hè. Het gaat om de zuiverheid van wetgeving, het democratisch proces. Ja. En laat het nou niet... Zoveel politieke, zoals ik dan uh, zie gaan gebeuren. Zolang die nog bestaat. Je zou hem ook gewoon op kunnen heffen en gewoon het gehele primaat kunnen leggen... bij de direct gekozen volksvertegenwoordigers. Welke plaats staat u op de lijst eigenlijk? De leden van D66 bepalen deze weken de volgorde van de lijst. En dat zullen we wel verder zien. Ens Bakker, burgemeester van Hilversum en kandidaat, uh, uh, eerste Kamerlid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 De meest recente revolutie, dames en heren, op het gebied van de gezondheidszorg... heet nanotechnologie. Verslaggever Sander Bartling neemt u mee... op een fantastische reis door het menselijk lichaam... in het laatste deel van De Dood op de Hielen. Hier zie je, als je hier door de microscoop kijkt... Uh, twee nanodraadjes liggen. Ik zal het even doen. En dan zie ik... Opening. Een oranje veld. Oké, okay. en wat zie ik nou precies? Nou, wat je daar ziet is de nanosensor die gebruikt moet gaan worden om in de nanopil te doen... En die nanopil die gaat gebruikt worden om uh, darmkanker in de vroeg stadium te detecteren. One of the miracles of the universe. As a nation, desperate for survival, launches a journey you can never erase from your memory. Okay, nou hier zie je een filmpje wat er, uiteindelijk de bedoeling is wat van gaat worden. Dat je een pil komt. Die, uh, Deze man slikt hem ook in. Ja, en die pil die heeft ook een pH-sensor die je kan meten als hij uit de maag komt en in de darmen terechtkomt. Waar die nu terechtkomt, we zien ook echt dat hij eraan komt zetten. Door de. Welke darm? de dikke darm zit. en dan zit er een kleine opening waardoor vloeistof naar binnen geslagen wordt. Four men and a beautiful girl off on a fantastic voyage, actually entering inside the human body, exploring an unknown universe. En hier zie je dus die verschillende moleculen met die rode knopjes op dat zeg maar het afwijkende DNA afkomstig van eventuele tumoren in het lichaam of polypjes in de darmen. En dan leiden we ze over een rij van sensoren heen. Die zeg maar, selectief dat DNA kunnen vastbinden. En als het aan gaat binden, zie je, dan krijg je een klein signaaltje in die draadjes. Wat intern weer gemeten wordt door een kleine chip die erin zit, in dat pilletje. En die, die, die, dat signaal wordt omgezet en naar buiten gestuurd met een klein uh, zendertje wat erin zit. En buiten het lichaam opgevangen, bijvoorbeeld door een, uh, cellfoon, een mobiele telefoon. In theorie wordt er dus inwendig iets gemeten en uitwendig het signaal opgepikt. When you come out... You may never look at yourself in the same way again. Hoogleraar Albert van den Berg werkte aan een lab on a chip. Een onderzoekslaboratorium dat zo klein is dat je het gewoon kunt inslikken. In 1966 was deze reis door het menselijk lichaam fantasie... in de film Fantastic Voyage. Maar vandaag is het werkelijkheid. Een prachtige film, een klassieker. Iedereen zou moeten bekijken. En ook de, de, de gedachten die je daarbij hebt... En... Het visualiseren, dat vind ik wel heel belangrijk. Hè? Want je hebt gezien, ik heb een aantal van die filmpjes... die heel erg prachtig duidelijk maken... wat er allemaal aan complexe dingen in het lichaam gebeuren. Dus wat we zien is, iemand neemt een pil. We hebben hem hier. Uh, u zei net, hij kan nog kleiner. Maar hij is nu uh, de grootte van een uh, capsulepil. Hè? Ja. Uh, en daar zit dat hele lab... Ja. In. Ja, ja, hij gaat via de natuurlijke weg, verlaat hij het lichaam. dus spoel je hem eigenlijk gewoon weg. En op die manier kun je, maak je het mogelijk dat er een soort screeningprogramma kan komen... voor uh, hele groepen van de bevolking, mensen boven de 50 bijvoorbeeld... die een groot risico hebben voor dit soort kankers. En als dan iets uitkomt, dan heb je in feite niet alleen darmkanker gemeten... maar alle kankers die, ook tongkanker, keelkanker, uh, longkanker... alles wat uiteindelijk terechtkomt in de darm... Dat wordt hierdoor gemeten. En daardoor heb je uiteindelijk een eerdere diagnose... een, ja. een effectievere behandeling in veel gevallen... en een langer leven uiteindelijk. Uiteindelijk een, zeker een langer leven. En een langer leven met een betere kwaliteit, want je blijft gezond. En je, het is niet zo dat je een aantal jaren verder in één keer ontdekt... dat je al een vergevorderde tumor hebt, zeg maar... die met een grote operatie weggehaald moet worden. Je kunt het uh, in de vroege stadium. Maken. Nanotechnologie is letterlijk een fantastische reis. Het is nauwelijks te voorspellen waar die reis zal eindigen. Het is sleutelen aan atomen en moleculen. En daar heb je heel klein gereedschap voor nodig. Hier zie je dus de apparatuur die gebruikt wordt om uh, al die mooie kleine structuren te maken. Een witte jas, zwaaitvriendelijk. Ja. Nou, ja. witte jas, helemaal ingepakt. Helemaal inpakt, in Absoluut, ja, want... Uh... Uh, je wil niet alleen de stofjes eruit halen. Je wil ook voorkomen dat ze erin komen. En uh, mensen met een baard zoals uh, jij hebt... dan uh, komen er toch af en toe wat uh, baardharen afkomen... of huidschilfertjes. En die komen in de lucht terecht. En als je dan weer zo'n nanodraadje hebt... waar zo'n stofje op komt... dan uh, is dat meteen desastreus. Je ziet, hij sleutelt aan een grote ketel, zeg maar. Dat is een ketel... Uit de waar... tijd van Fantastic Voyage, hè? Zo'n ja, zo, zo, zo, zo diepzee? Dus, uh... Ja, dat lijkt een beetje op, hè? En dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld uit een damp, uh, damp van metaaldeeltjes een hele dunne laag metaal te kunnen maken. Maar hoe groot hebben we het nou over? Nano betekent miljard, hè? Of, Nano is een miljardse, ja. Dus de, de dikte van die draadjes die je daar ziet... Uh, is in de orde van een duizendste van de dikte van de mensenhaar. Is er nou een verschil tussen biologisch materiaal en synthetisch materiaal? In de zin van, kun je ook gaan sleutelen en dan synthetisch materiaal in biologische moleculen inbrengen? Of... Ja, ik denk wel dat het verschil steeds kleiner wordt. Hè? En ik denk zeker dat nanotechnologie... een grote rol kan spelen in, in die velden van uh, synthetische biologie. Waarbij je uh, levende systemen opbouwt... Uh, vanaf de bodem in plaats van dat je ze van bovenaf reduceert. Hoe oud kan ik nou worden met nanotechnologie? Ik zou het niet weten. <laughs> nou ja, goed, als je zo ver vooruit wil kijken... dan moet je misschien ook nog wel... Uh, Openstaan voor gedachten waarbij je uiteindelijk een, uh, je lichaam als, als een soort ballast hebt. En het gaat om je, je gedachten, je brein, je brein, zeg maar. Die wordt in een soort, een soort science fiction-achtige setting in leven wordt gehouden. Dat lichaam is eigenlijk nodig. Je hebt allemaal inputs die je happy maken. En je, zolang je je brein 350 jaar leven kan houden en met nieuwe inputs kunt voorzien, misschien is dat ook wel iets waar het naartoe evolueert. So you are going where no man or camera has ventured. Give me your widest beam. Full power. Bijdrage was dat van Sander Bartling. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Vrijwel alle Nederlandse jongeren zitten op een sociale netwerksite. De impact wat Facebook heeft op de, op de wereld ja, is aanzienlijk. Voor sommige mensen wel primaire levensbehoeften. Je kan zoveel meer creëren dan wie je daadwerkelijk bent. Het is ongeëvenaard hoeveel zij weten van hun gebruikers. En dat is in de geldelijke wereld natuurlijk heel veel geld waard. Volgende week in Goedemorgen Nederland, het sociale netwerk. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op goedemorgennederland.nl Straks een deelnemer van de postcode loterij... start een petitie om die loterij te verbieden. Eerste Tochtend van Siska Dresselhuis... Op korte termijn de AOW verhogen naar 70 jaar. Dat moet. En dat kan ook gezien de levensverwachting van ouderen. Dat kan heel makkelijk zelfs, zei hoofdeconoom van de Amerikaanse Citibank Wilm Buiter vorige week op de televisie. Hij is 61 en vindt werken gezond. Hij is vast geen lid van de nieuwe ouderenpartij 50 plus van Jan Nagel, die de AOW juist wil vastspijkeren op 65. Hoewel zelf 71, heeft Jan nog lang niet genoeg van het werkzame bestaan. Hij wil binnenkort zelfs de Eerste Kamer in... om ervoor te vechten dat andere senioren met 65 kunnen stoppen. Samen met onder andere ex-staatssecretaris Michel van Hulten... ook alweer 80 jaar oud. De nieuwe partij wil oudere kiezers trekken met punten als... hoger vakantiegeld, een dertiende maand, gratis openbaar vervoer... Een gratis laptop en internet, allemaal voor AOW'ers. Om nou maar niet helemaal als een partij van de HEP over te komen... is er dan bijvoorbeeld ook nog het punt... gezamenlijk sport en spel voor oud en jong. Je moet er toch niet aan denken? Korfballen met Jan Nagel en Miguel van Hulten. Dit partijprogramma lezend zou je niet denken... dat Nederland in een recessie zit en zwaar moet bezuinigen. Integendeel, het lijkt erop dat het geld niet op kan... Hoe worden al die plannen van 50PLUS eigenlijk betaald? Nou, in ieder geval door het aantal generaals en kolonels te halveren. En de functie van commissaris van de Koningin af te schaffen... en op termijn ook de Eerste Kamer. Maar dat natuurlijk pas wanneer Nagel, Komsuïs... daar hun goede werken verricht hebben. Overigens heb ik geen enkele vrouw kunnen ontdekken op de lijst van 50PLUS. En dat is nou dom... Want zoals bekend zijn er veel meer oude vrouwen dan oude mannen in Nederland. En je trekt kiezers door soortgenoten op je kandidatenlijst te hebben. Maar waarschijnlijk zijn vrouwen veel te realistisch... om te geloven in de sprookjeswereld van Jan Nagel. Zij Siska Dresserhuis Dresselhuis. Maandag, het ochtend van Henk Westbroek. A Paris, sous la pluie, on s'est embrassé. En anglais, on s'est embrassé et tu pleurais, mais rien n'a paru. Tes larmes sont disparues avec les gouttes d'eau, les frissons dans le dos. Pascal en vanwege de tweetaligheid in het nummer Bilang in Paris. Goedenavond dames en heren, Heidi Jack, daar zijn we met goed nieuws voor alle deelnemers van de Postcode Loterij. Goedenavond dames en heren, dankjewel Carolien, inderdaad, straks een zonnige straatprijs. Goedenavond dames en heren, we gaan op bezoek bij negen winnaars en we gaan meer dan 250.000 euro uitreiken. Goedenavond dames en heren, en natuurlijk de automobiel. Een lekker bedrag, een mooie auto, graag tot zo. Goedemorgen dames en heren. We gaan praten over de postcode loterij. als een feestje. Eh, komt dat over als jouw buurt wint. Maar wat kijk je op je neus als jij nou net als enige geen lot hebt gekocht? ICT'er Bert Sandberg uit Zwaag is dat laatste gevoel meer dan zat. En hij begon een petitie om die postcode loterij te laten verbieden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo verbieden? Nou, voor mij hoeft die postcode loterij op zich niet verboden te worden. Alleen het systeem dat men hanteert. Wat bedoelt u daarmee? Het systeem dat jouw postcode al bij voorwaard meedoet mee als, uh, als lotnummer. Waarmee je in feite gedwongen wordt om ook mee te spelen, mee te betalen voor een lot. Omdat je anders buiten een mogelijke prijs gaat vallen. Je hoeft toch helemaal niet te betalen en niet helemaal niet mee te spelen? Nee, dat klopt. De, dus... Het principe van de postcode loterij is erop gebaseerd dat uh, ja, iedereen zich realiseert dat, dat een loterij is waar je achteraf toch spijt kunt krijgen van dat je geen lot hebt gekocht. Dat is toch bij iedere loterij het geval? Uh, dat is niet bij iedere loterij het geval. Nou, als ik, als ik geen staatslot koop en, de, en de, um, uh, dat enorme bedrag wordt uitgekeerd aan iemand... dan denk ik, verdorie, ik had misschien mee moeten doen. Een staatslot heeft een nummer dat een, een willekeurig nummer is. En uh, daarvan weet je dus, uh, achteraf, als je geen lot had... niet dat dat uh, nummer jouw lot had geweest. Hm. Maar u zegt net zelf, het hoeft niet verboden te worden... maar ik begin wel een petitie om de hele handel te verbieden. Dat begrijp ik niet. Uh, de petitie is erop gericht om het gebruik van een postcode... of een willekeurig ander kenmerk uh, als lotnummer te gaan verbieden. Want daarmee zet je mensen onder druk. En die druk is een, uh, een factor die in dit geval de grote stimulans is... achter de verkoop van in dit geval postcode loten. Ja, dat is namelijk ook uh, de crux bij de postcode loterij... dat het om postcodes gaat. Dus dan wilt u toch die postcode loterij verbieden? Als uh, de postcode loterij een ander systeem uh, hanteert van ja, lotnummers die wel lijken op postcodes... maar uh, ja, toch willekeurig worden toegekend aan loten... dan heb je uh, een postcode loterij zonder dat mensen zich op hun eigen postcode vastgepind voelen. Dan is het dus geen postcode loterij meer? Daar zou je over kunnen discussiëren. Nou, als het geen postcode meer is, dan is het toch geen postcode loterij meer? Je kunt een lotnummer genereren dat gewoon lijkt op een postcode. Ja, waarom, doet, cijfers, u... Letters. waarom doet u niet voor de zekerheid gewoon mee aan die postcode loterij eigenlijk? Dan bent u van het hele gezeur af, toch? Ik doe al 20 jaar mee. Ah. En ik zou graag van af willen, maar ik behoor tot die 1,6 miljoen deelnemers... die gewoon ruiterlijk erkent dat die psychologische druk de reden is om door te blijven spelen. Maar koopt u dan een lot? Wij zijn geabonneerd. Ja, dan kunt u toch ook opzeggen? Dat kan. Is dat probleem ook opgelost, of niet? Nee, want wat er dan blijft is uh, de psychologische, het, het psychologische spelletje ja. dat de loterij speelt. Hmm. Goed. U gaat een petitie beginnen. Wat gaat u daarmee doen met al die handtekeningen? Uh, de petitie is al begonnen. Uh, die uh, staat op uh, loterijen.petities.nl ja. En als ik daar... Uh, nou, ik heb al ruim 1800 uh, ja. ondertekenaars uh, gevonden uh, ja. via verschillende wegen. En, en waar we gaan ze aan die zijn handtekeningen? Aanbieden, ja? Die wil ik aanbieden in Den Haag. Ik weet nog niet aan wie. Oké. Okay. Goed. Bert Zandberg, uitzvraag ik. Dank u wel. Oké. Okay, graag gedaan. Goed. Het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Zometeen het nieuws. Eerst... Goedenavond, dames en heren. Ja, dat kwam er een beetje laat achteraan. Maar gelukkig is Prem daar om ons uit de brand te helpen. Prem, goedemorgen. <laughs> goedemorgen, Sven Koppelman. Ik ga vandaag praten met Adje Keuken en Jesse Klaver en Jan Marijnissen... over honderd dagen oppositie. Je weet, ik ben altijd rare als Citrant. Iedereen praat over honderd dagen premierschap van Mark Rutte... maar ik ben geïnteresseerd in de underdog, in de oppositie... die je niet lijkt te horen. Ook niet in de hoogtepunten van het nieuws... die nu komen met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Leerlingen van de VMBO-school in Rotterdam hebben ingebroken in het computersysteem van hun school. Ze deden dat om hun rapportcijfers te veranderen. Tegen betaling werkten ze ook voor andere leerlingen. Vierdalers zijn van school gestuurd en tien andere leerlingen die hebben betaald zijn geschorst. In Den Haag betoogt het hoger onderwijs tegen de aangekondigde bezuinigingen. Honderden hoogleraren trekken in toga rond de Hofvijver. Daarna is er een academische zitting met toespraken van universiteit, bestuurders en politici. En vanmiddag is er een grote studentendemonstratie op het Malieveld. In Istanbul wordt onderhandeld over de atoomactiviteiten van Iran. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad plus Duitsland praten met een Iraanse toponderhandelaar. Harde resultaten worden niet verwacht. We willen met Iran in gesprek blijven, zeggen diplomaten. En de Verenigde Staten zet veroordeelde Haitianen weer het land uit... ondanks de chaos in Haiti. Na de aardbeving een jaar geleden legde de VS de uitzettingsprocedure stil. Maar nu zijn 27 Haitianen met een strafblad op het vliegtuig gezet. En advocaten zijn tegen. Ze noemen de levensomstandigheden in Haiti onmenselijk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB Verkeersinformatie: er staat nog één file op de A10 de Ring West richting Zaanstad tussen Afrit IJmuiden en Knopenkoemplein. 3 kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Remradaractie. Vandaag is het de honderdste dag dat Mark Rutte als premier het kabinet Bruin 1 leidt. Mark, van harte gefeliciteerd, het is je gegund. Vandaag is dus dus ook de honderdste dag van de oppositie. En het kan aan mij liggen hoor luisteraars, maar vier jaar geleden toen Balken en de Vier begon... hoorde ik volgens mij veel meer van de oppositie. Geert Wilders had al twee staatssecretarissen hun loyaliteit voor Nederland op de proef gesteld. De SP had de A al asociaal genoemd. En Rutte verwiet zo consequent dat ze niet regeerden. En nu? Nu lijkt het alsof de oppositie niet bestaat. De P van de A lijkt het niet te weten en komt met futloos verweer. GroenLinks is een snobistische intellectuele club. En de SP lijkt het actie- en oppositievoeren verleerd. Van de ChristenUnie hoor je helemaal niets. Vandaag in Primtime aandacht voor 100 dagen oppositie. Wat vindt u van de oppositie en welk cijfer krijgen ze? Bel me op 0800 1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We zijn niet op onze vaste plek bij de vever van het binnenhof, door de paranoïde van een paar politieagenten die bang waren dat onze bus kon worden omgegooid en ons in het kader van de veiligheid wegstuurden. ...ondanks toestemming van de gemeente Den Haag. We werden gered door Paul, Sander, Zelstra en Van Spaandonk... ...aan de Prinsessengracht, naast de Academie van Beeldende Kunsten... ...en tegenover het Malieveld dat helemaal leeg is. Waar zijn toch de demonstranten? U mag langskomen, wij zijn niet zo paranoïde als bepaalde politieagenten... ...en u mag uw mening geven over de oppositie. U mag ook bellen met 0800 1121, 121 ...mailen naar ntr.nl ...of tweets naar hashtag primtimeradio 1. Twee vragen, eerste vraag aan de gasten, Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Dank je wel dat je mee wilt doen. Wat voor cijfer geef je jezelf en de totale oppositie? Ik, wij geven onszelf een uh, dikke 7. Oké, okay, Jasse yes, Klaver. Volgens mij ben je het jongste of een na jongste kamerlid. Hoe oud ben je precies? 24 jaar. Ja, mijn oudste dochter is ouder dan je. Wat is het, dan, dank dat je kwam, wat is het dat je jezelf en de oppositie geeft? Nou, pap, um, ik denk dat ik uh, de oppositie uh, een 7,5 uh, een, een, een, 7, een half zou geven. Als ah, een half. Weet je wat jullie moeten doen? Denken als Bob Marley. Get up and stand up and fight for your right. Oké, okay, oké. Okay. Get up, stand up. Stand up for your right. Goedemorgen, grote roerganger uit Osjan Marenese. Goedemorgen. Jan, helaas kon je niet in de bus zijn door andere werkzaamheden. Welk zeven geef jij de oppositie? Um, nou, een zeven. Oké, okay, ik hoor hier... Dat zijn toch hè? Nou, zeg ik. Uh... Kunnen jullie me dan uitleggen, Adje, waarom een zeven terwijl? Ik geef wat feiten. 1008 moties ingediend tegen het kabinet Rutte sinds de afgelopen honderd dagen bij Balken... en de 358 moties. Ik hoor er niets over. Nou, ik zeg een 9 voor de inhoud, omdat die stukken beter is dan die van het kabinet. Uh, zowel als het gaat om eerlijk delen, maar ook als het gaat om de toekomst. Ook als het gaat om het onderwijs en de economie die wij niet om zeep helpen. Uh, en, maar ik zeg uh, nog een kleine 7, omdat het uh, geluid nog wel wat krachtiger uh, mag... Uh, en we doen er heel veel, maar uh, blijkbaar uh, geniet uh, het kabinet nog een beetje van de Witte Broodse Weken. Veel plannen waren ook nog een beetje onduidelijk, dus het is ook een beetje, was nog een beetje moeilijk tegenaan te schoppen. Uh, maar uh, vandaag uh, denk ik dat de onderwijsdemonstratie wil laten zien dat het geweld is losgebarsten. Dat we op tal van punten kunnen aantonen dat het beleid asociaal is, niet toekomstgericht, bijna conservatief. En uh, tal van draaiingen zijn er aan te merken. Goh, Jan Marijnissen, u was de great communicator nog steeds, vind ik. Toen u in de Tweede Kamer in de oppositie zat... wist u met een paar penseelstreken... De, het kabinet als asociaal en zo neer te zetten. Waarom lukt het niet in de beeldvorming? Ook vandaag. Mark Rutte krijgt de 7 min... van ook zelf de oppositie geeft op voldoende. Wat is er mis in de communicatie? Nou, niet zoveel, denk ik. Ik denk dat het echt een kwestie van tijd is. En dat je ook niet zo ongeduldig moet zijn. Het kabinet zit er net 100 dagen. Aanleiding voor jou om daar nu eens aandacht aan te besteden... in deze uitzending. Um, dus ik vind... Kijk, Rutte heeft het slim gedaan. Hij heeft bedacht, weet je wat, we gaan natuurlijk alle onzalige on, on, maatregelen, die gaan we uitstellen tot na 2 maart, nou, hè, na de aanstaande provinciale statenverkiezingen. En ja, dan is er voor de oppositie natuurlijk een aanleiding en voor de bevolking eveneens om te hoop te lopen tegen dat kabinet. Dus ik denk dat de oppositie nog niet veel te verwijten valt, omdat het nog te kort is allemaal. Jan Marenes, ik ben het totaal met u oneens voordat ik naar Marian ga, de belster, ik kreeg een prachtige tweet. Als het kabinet bruin 1 is, welke kleur is de oppositie dan? Mijn kleur is lijkwit, wit, bleek. Dus uh, de, de, de ding is, ik vanaf nu ga ik de bleke oppositie zeggen, dat is waar. Op, coalitie is bruin één, jullie zijn bleek één. Uh, Marian, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Marian van de Roer uit Weert. Um, ik wilde iets zeggen over de oppositie. Jarenlang um, ben ik lid van GroenLinks. En uh, je liet bijvoorbeeld zien, deze week, met uh, het spoeddebat in de Kamer... over die jongen die vastgekeken zat... Vind ik, als je dan de sprekers stuk voor stuk ziet hoe uh, eens het zijn met de staatssecretaris. En ja, en ja, en ja. En terwijl er niemand uh, vanuit die kamer schilde van jongens, ga er wat aan doen. En het was allemaal zo die vrouwen die allemaal zo zachtjes tegen de staatssecretaris bezig waren. De vrouw is heel lief en ze heeft aandacht besteed. Maar ik vind de best Oppositieleider ben jij zelf, iedere dag in je uitzending. Dat je mensen een, uh, op laat staan en zegt van kom in mijn bus, zeg er iets over. Het lijkt ook wel of Nederland in een in een uh, jarenlange ja, slaapbeest is. Zo van het zal allemaal wel. En ja. Mark Rutte is zo'n fijne man. En laat die het maar eventjes doen. Marian, je ik, laat ja. iedereen hierop liggen. we gaan beginnen ja. met Jesse en daarna Adje. Jesse Klaver, ja. GroenLinks. Kijk, Marian, ik begrijp je, ik begrijp je gevoelens wel hoor. Kijk, als je, ook als het over die Brendan gaat. Het gaat voor altijd over ja. protocollen, het gaat over een cliënt, over een patiënt. En niet alleen de oppositie, iedereen eigenlijk in de politiek heeft het niet over mensen. Er wordt gezegd, alle protocollen zijn nageleefd en zo'n jongen zit vast. Maar daar gaat het niet om. Ja. Het is een jonge jongen, een mens, die zit vastgeketend in een kamer. En dat is het verhaal waar het echt om gaat. Maar dat hoor je niet, want ja, in Den Haag maar... gaat het altijd over beleid. Maar, maar eh, als kijken. ik nog even mag... Marian, eerst uit je keuken. Als ik, ge, uh, ik geef u helemaal gelijk. En waarom wij, waar wij nog redelijk mild waren in het debat, was omdat de staatssecretaris zei, dit kan niet, en hier gaan we wat aan doen. En we zijn nog geen dag later, toen zegt ze, ja, eigenlijk ga ik niks doen, ik wil niks doen, en het is allemaal wel goed geregeld. En dat is typisch voor dit kabinet. Ze doen op tal van treinen, doen ze beloftes. Denk aan veiligheid, 3000 extra agenten. Denk aan zorg, ja, we gaan investeren in onderwijs, maar als puntje bepaald die komt, worden dat ik op Marian. En dat hartst... is het lastige van dit kabinet. Ik ben zelf verpleegkundige. Ik ben nog nooit van mijn leven één seconde bang van een patiënt of wat dan ook geweest. En dan denk ik bij mezelf, uh, ja, die meneer Frank van der Linde die daar zo met zijn zwarte overhemdje zo braaf zat te doen ook van, hij denkt natuurlijk, oh mijn baan, o oh mijn baan, maar laten we het niet over die jongen meer hebben. Daar is al heel veel over gezegd en dat is triest genoeg. Marian, ik moet je hartstikke bedanken. Je hebt echt een goed onderwerp binnengebracht. Dankjewel, Jan Marijnissen. Ik ben in de tijd SP gaan stemmen in 1998, omdat jullie bij die gezondheidszorg constant aan het rammen waren. En ik weet nog hoe er met veel de door Els Borst Agnes Kant werd afgewezen, maar daar heb ik toen, en wat ik dus miste gisteren ook, als ik denk op dat ding van Brendan gaat, het lijkt alsof jullie ...die Bij de SP ook nu ambtelijke taal aan het praten. Zijn net zoals Adje hier die het fantastisch doet, communicatief. Maar de essentie dat jullie ze allemaal schuldig zijn. Hoe kan de SP zo te zijn gegaan, Jan Mareneza? Ja, prim, daar ga ik niet in mee. Ik ben voorzitter van die club. Ik ben er nog steeds heel erg trots op. Ik vind ook dat ze buiten gewoon goed oppositie voeren. Maar je het punt is dat je, je, je timing is alles, prim. Het, je moet het op het goede moment doen. En op dit, dit moment, je zei het net terecht... of iemand anders zei het... die, die, die, die Rutte die doet het goed op dit moment. Hij, hij ligt goed, hij, hij praat helder... hij deed het bij Buitenhof goed... hij geeft antwoorden op vragen... dat deed Paul Kende niet. Uh, dus dus het, het momentum van de oppositie... is nog niet daar, zei het... Dat is ook wel ons want vandaag uh, hebben we het Renkabio op bezoek. Uh, Tienduizenden studenten natuurlijk. Ja, maar toch, ik weet niet, zijn jullie studenten, jonge mannen? Ja. Nee, ik helemaal ben, uh, ik ben, een ben een docent helemaal docent. een leerlingen voor mij. Jij bent een docent wat? Ik ben docent maatschappijleer. Aan welke, welke school? Op RC de Leijgraaf. Uh, okay, en waar kom jij vandaan? Uit Oos. Uit en wat voor cijfer geef jij de oppositie? De oppositie? Jongens, weet je wat de oppositie is of niet? Nou, Jan Marijn is er uit, als ze aan de telefoon. Nee, maar ik wil weten, we hebben het vandaag over de oppositie. Welk cijfer geven jullie de oppositie? Een, uh, een acht. Waarom een acht? <laughs> Omdat het een hele mooie oppositie is. Nee, ja, kom op, inhoudelijk, jongens. Nou, dit, dit zijn de toekomstige leiders van morgen. Geen klapverstand. U bent uw leidermaatschappijleer. Ze... Ik om te knokken. Maar tegen. <laughs> nee. Kom op, jongens. Nee, maar welk cijfer geeft u als docent nou aan de oppositie... als u kijkt hoe ze tegen het kabinet Bruin 1 uh, gaan? Nou, ik had vanochtend op het journaal uh, gezien dat uh, Emiel Rommer uh, vandaag geen spreektijd krijgt. Klopt. En uh, ik hoop dat uh, Job Cohen en, uh, dan uh, toch wel uh, het voorbeeld uh, gaat nemen. Wat heb je gestemd bij de afgelopen verkiezingen? Niet. Waarom niet? Ik uh, had uh, geen tijd. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, aan jullie besteed ik dan ook geen tijd meer. Dank je wel voor het langskomen. Goedemorgen, beller Fred. Goedemorgen met Fred van der Laar. De grootste oppositie zit op dit moment in de Eerste Kamer. Ja. En die zit overal, zowel in het CDA als in de VVD als in de A. Behalve de twee dissidenten die het CDA heeft, ja. zijn er nog vijf andere Kamerleden. Ja. En wat dacht u van Margreet middelde Enzovoort, enzovoort. Maar de Eerste Kamer heeft onlangs de staatssecretaris van Financiën teruggestuurd naar ja. de Tweede Kamer. De minister-president moest onlangs nog uh, rekening houden die terug moest uh, ja. komen van vakantie. En ja. onlangs werd ook nog Halbertsma, de staatssecretaris van Onderwijs en Cultuur, ook weer teruggestuurd. Ja. In verband met die korting op die, op die, op die kaartjes voor de ja. Schouwburg. Dus het betekent. De oppositie zit in de Eerste Kamer... en die zit breed uit in alle partijen. Dank u wel. Vind ik een goede opmerking. Adje Keuken. Ja, het voordeel is inderdaad dat de Eerste Kamer... de meerderheid heeft om de plannen van het kabinet uh, weg uh, te stemmen. Dus daarom zijn de provinciale statenverkiezingen... waar ook nee. de Eerste Kamer wordt gekozen... straks natuurlijk ook zo belangrijk maar, om dat ook zo te houden. Oké, okay, Adje Keuken, ik zei je eerlijk aan... en jullie mogen Jesse Klaver en Jan Marijn en Zouwiet weer... ik laat me mezelf nemen. Ik zit heftig te twijfelen voor de provinciale statenverkiezing... tussen VVD en SP. Ik wil... VVD stemmen, omdat ik Mark Rutte wil belonen, omdat ik hem een goed minister vind. Of ik wil SP stemmen, omdat die niet de slappe hap oppositie zijn. Overtuig me van het tegendeel. Begin met Maratje Kuiken. Nou ja, hetzelfde al de reden dat de meeste mensen hem een zeuven hebben gegeven, omdat zijn stijl natuurlijk fantastisch is en de inhoud die ze beroerd vinden. Ik ken jou, Prem, als iemand die heel sociaal en levend is. Ja. Die gaat voor eerlijk delen. De rekening... Maar dat haal ik niet bij de P van PvdA en GroenLinks. Tuurlijk wel. Nee, om... want de P van A zat vier jaar geleden in de regering en het verschil tussen het beleid Rutte en het beleid balken en de vier is minimaal. Als je ziet waar het, dit kabinet de crisis neerlegt, dat leggen ze neer uh, bij de mensen die een normaal inkomen hebben tot een laag inkomen. Ze bezuinigen op het onderwijs, maar, ze bezuinigen op wonen, ze bezuinigen op zorgen. Dat zijn allemaal zaken die jij belangrijk vindt. Natuurlijk ga jij maar die van de SP Ik, de je, de ik vraag me ja, af of ik je daarvan zou kunnen overtuigen. Want je geeft heel duidelijk aan in de keuze voor die partij dat ook in stijl ligt. In de brani. In dat uh, de SP stevige oppositie voet, Stevige taal voert. Als je het hebt over Git Wilders, dan had hij een grote bek. Hij zegt dat... Ja dat iedereen knettergek is, ze moeten allemaal optieven naar huis, op, ja. Uh, ja. Uh, opgerot. Je hebt het uh, dubbele paspoorten, dan ben je niet loyaal, niet te ja. vertrouwen. Zo ben ik niet, zo is mijn partij niet. Misschien zijn wij wel te fatsoenlijk uh, uh, ah, voor jou wat dat betreft. Maar, maar wat veel belangrijker is, het maakt namelijk niet uit... Uh, of je wie het hartstig gilt, het gaat erover, blijf je dicht bij jezelf... en op wat voor manier okay. kan je consistente yes, positie zei Adjo... Partij van de arbeidsvoorman Wouter Bos. In Afghanistan zegt hij, ik ga niet. Maxime Verhagen is nu nog steeds minister. Heeft de buitenlandse mogelijkheid geïnstrueerd om hem te chanteren met politieke carrière. De dingen komen naar buiten. Adje keuken. ik heb niet horen zeggen tegen jou, Verhagen moet weg. Hij is een landverrader. Hij heeft bewezen een dubbele loyaliteit. Waar is je woede over hoe Wouter Bos genaaid is door het CDA? Nou ja, het voordeel is als uh, die woede niet alleen wij uh, delen... maar met name ook uh, jij als journalist en andere kranten... Uh, ik ben geen ons... journalist, ik ben totaal partijdige maatschappij beschouwen. <laughs> <laughs> uh, dat zou dan voor het eerst zijn uh, Nee, maar vandaag. ik ben geen journalist. Ik ben een partijdige maatschappij-commentator. Ik, ik laat me voor en meteen... Ik, ja. ik, ik ben geen journalist. Maar het gaat niet ja. over woede. Hè. Het gaat erover... Zeg, is dit land gediend bij dat we allemaal boos worden op elkaar... en tegen elkaar gaan schreeuwen? Je moet ook verantwoordelijkheid nemen. En dit land schiet er niks mee op dat we nu gaan roepen... Maxime Opgerot. Je hebt uh, Wouter Wa Ros, Jesse, Waarom niet? Uh, uh, waarom geen motie van wantrouwen? Hij, hij, hij, moet, hij is ongeschikt voor de politiek. Hij is het schoothondje van een buitenlandse mogendheid. Als hij dit had gedaan voor China, hadden jullie al lang moties gekregen van de PVV. Wij zijn de PVV niet, de PVV, PvdA is de PVV niet. Volgens mij zijn we ontzettend kritisch. En er is een verschil tussen, we zijn nu aan het uitzoeken als brede oppositie. Wat gebeurt hier? Wij gaan niet over één nacht uit. Ja. En ook al lijkt het nog zo erg, en ook al vind ik dit echt, uh, een, is dit een motie van wantrouwen geweest. Uh, naar Wouter Bos en, en naar de PvdA laat het steeds meer zien wat, het, wat voor spel het CDA heeft gespeeld. Of de cda winstpersonen in het kabinet. Maar dat wil toch niet zeggen dat je bij de eerste beste verdachtmaking gelijk moet roepen ja. dat iemand weg moet. Simon, waarom moet dat? Nee, waarom Simon, moet dat? helpen. Simon, gaat je moet het uit. Uitleggers. Bellen Simon, goedemorgen, leg me het uit. Ja, goedemorgen Prem. Ik uh, heb grote vragen bij de oppositie. Als je een idioot uit Venlo weer hoort schreeuwen over Job Cohen, een beschaafde man, met een waarschijnlijk goede oppositieleider. Deze man wordt constant gebesht en beledigd. Ik hoor niemand van de oppositie. Niemand, maar dan ook niemand. Uh, een, een, een man als... als, als, als... Niemand spreekt wilde tegen. Ik vind het echt ongelooflijk. Als je gisteravond de idioot de leers in de Hongarije ziet, die wordt erop uitgestuurd door... Uh, door de heer Wilders om uh, dingen te gaan regelen om strenger asielbeleid. Ik hoor de oppositie niet. Ik, ja. ik ben geen aanhanger van Cohen. En al helemaal niet van meneer Leers. Maar ik vind het echt ongelooflijk. Iedereen waar ik mee praat die zegt we horen geen moer van ze. Simon de wat heb je gestemd? De oppositie is weggevaagd. En meneer Cohen wordt gebest bij het leven. En hij kan het zelf waarschijnlijk niet. En waar, waar, waar, zijn, waar is de rest van de oppositie? Simon meneer wat heb je gestemd? Wil, en ik vind het een schande si in dit land. Simon wat heb je gestemd bij de laatste verkiezingen? Ik heb de laatste verkiezingen gewoon links gestemd, maar ik ben een SP'er. Ja, en, en, en, en nu is mijn vraag, maar Jan Marijnissen, kijk, wat Simon verwoordt, dankjewel voor het bellen Simon. En wat ik verwoord, Jan, is dat we een populist missen die met gelijke benen erin vliegt. In combinatie van Wilders en Verhagen, maar dan met de linkse gedachten. Ik bedoel, kijk, iedereen speelt natuurlijk toch zijn rol. Hè? Ik bedoel, GroenLinks is anders dan de SP, anders dan de Partij van de Arbeid... anders dan D66 en de SGP. Want je spreekt wel steeds over de oppositie... maar de oppositie is natuurlijk een heel moeilijk begrip. De linkerzijde wordt nu geprobeerd om met een aantal partijen samen te werken... om dat tot stand te brengen, of, of voor middellange termijn. Ja, dat heeft tijd nodig. Dat gaat niet zo van 1, 2, 3. En nogmaals, ik vind echt... Kijk, dit kabinet zit al 100 dagen. Dat is natuurlijk... Het zijn witte broodzwegen. Iedereen die zegt, ah, die Rutte moet een kans krijgen. Dus die oppositie heeft op dit moment ook nog weinig mogelijkheden... om echt oppositie te voeren... Dat gaat voor het eind van het jaar heel nadrukkelijk veranderen. Ik krijg hier, ik ga een aantal tweets met u doornemen. Prim, de oppositie moet ouderwets op straat gevoerd worden... door vellend demonstraties tegen dit meest asociale kabinet sinds jaren. En de steun-nati-mentaliteit van de PVV, de oppositie in de Tweede Kamer... is veel te soft. Jesse, Adje, zijn jullie te soft? Nou, ik zou zeggen, kom straks kijken. Ik mag spreken op die demonstratie. Ik zeg, kom kijken, dan zal je zien hoe soft ik ben. Ik kreeg van François een tweet. Ik denk dat de oppositie zelf ook niet weet waar ze tegenaan moeten schoppen. Het beleid is namelijk best goed. Uit je keuken, ik ben het eens met deze tweet. Ik vind het beleid niet zo slecht. Ik vind het ook goed dat ze bezuinigen op de subsidies. En ik vind het goed dat ze bezuinigen op onderwijs. Want ik vind dat die bestuurders in het onderwijs te veel geld kregen, nou ja, Vooral, vooral PIVA, dat... van de A's en CDA's die bestuursvoorzitterschappen ja, voor... nemen en veel geld opstrekken. Ga je gang. Je. Nou ja, vooral die uh, bezuiniging onderwijs zijn buitengewoon dom. En gelijktijdig bezuinigen ze ook nog eens op de economie door de innovaties de nek om te draaien. Dus wat we dan krijgen is een land wat niet klaar is voor de toekomst. Want we hebben mensen nodig die slim zijn en die kunnen concurreren met landen om ons heen. Denk aan China, denk aan India. Dus over twintig jaar dan kijken we om ons heen en denken we van... ja shit, waar zitten we met onze kenniseconomie? Ja, maar zie je, je, je mag je, je wat, ja, wat, je wat je zeggen? Je, weet je waar ik dan... Sorry dat ik je onderbreek, maar kijk. Ik stel je een concrete vraag. Ja. En dan kom je met een heel vaag verhaal van dit en dat. Maar toen de PV aan de regering, regering, regering zat, deden jullie hetzelfde. En dat is het verschil. Dat is niet waar. Hm. Wij hebben altijd extra geïnvesteerd in het onderwijs. Ook in ons verkiezingsprogramma stond... 1 miljard uh, minimaal uh, extra investering in het onderwijs. Zelfs de VVD had het in een verkiezingsprogramma staan. Maar nu ze de macht hebben, hebben ze dat finaal uh, de nek omgedraaid. En dan juist een partij die gaat. Als de VVD die zegt: van ja, wij zijn er voor uh, de werkenden, wij zijn er voor de economie. En zij juist de partij zijn, die hier alles niet ja. aan doen en alles de nek omdraaien. En sterker nog, de werkloosheid laten oplopen. Ik, de, ik. ik vind je echt een fantastisch. Je bent wat mij betreft een fantastische populist. Want wat je, nu, populist. wat je nu roept, hè, het is goed dat er wordt bezuinigd op ja. zo'n 800 miljoen. Ja. En dat gaat allemaal van de salarissen af van al die topbestuurders ja. van CDA en ja. uh, uh, PvdA-huizen. Ja. Dat is natuurlijk onzin, want je weet net, nee, zo, goed Jij weet net zo goed als ik, Brem, dat die 800 miljoen daar niet vanaf gaat. Iedereen in Nederland is het ermee eens, en ik ook, dat bestuurders in het onderwijs veel te veel verdienen. En dat die, dat die moeten worden aangepakt. Daar heb ik voorstellen voor gedaan in de Kamer. En het gaat ook gebeuren. Ja. Die 800 miljoen gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Die gaat ten koste van studenten. Ik heb vandaag nog... van de gaan ze maar Nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het wel om. De hogescholen zeggen. Ja, Prem, ik heb vandaag van studenten... heb ik mails gekregen. Een bundeling daarvan. Van studenten die langer studeren dan wat normaal is. Die straks meer moeten betalen. Weet je waar dat over gaat? Dat gaat niet over studenten die lui zijn. Dat gaat over studenten die hun moeder hebben verloren. Die in een buitenlandse stage hebben gelopen. En die geen medewerking hebben gekregen van de school. En heel veel dingen zelf moeten het gaat over mensen die een sportacademie doen en een blessure hebben. Ja. Het, gaat, het gaat dus niet over luie studenten. Het gaat over hele gemotiveerde studenten die hun best doen. Het gaat over gehandicapten die proberen te sturen. Okay, daar twee gaat het over en daar gaan deze mensen over. Yes, deze tegen toon, in. Deze toon en deze blik, als je die iedere dag zou doen, zou ik achter je aanlopen. Hier wil ik voor uit de kast komen en niet die man die in het begin hier in de bus met die slappe hap zat. Nu heb je passie, nu heb je betoog en nu pak je me. Goedemorgen, mevrouw de heer. Dag meneer Prem. Goedemorgen, zeg het in de maar. Eerste plaats, in de eerste plaats, dat is nou geweldig. Ik luister altijd naar u op Dank de radio. En ik wou u zeven veren op uw hoed zetten. Ik vind okay. u geweldig en ik vind u de allerbeste. Maar luisteraars, en... ik, ik selecteer dit wel eens niet. Maar mevrouw de heer, nu even over de oppositie. Ja, maar Edens, ik nee, heb ik, het echt niet geselecteerd. Ja, nee, maar dat dan... was ik even kwijt. Jawel, hij zit hier zelf aan de knoppen, mensen. We gaan verder de mensen. oppositie. Ja. Uh, nou ja, kijk eens, de, de SP en de Partij van de Arbeid en nog wat. Uh, je, je hoort geen ene pest meer, je hoort niks. Het is alleen maar rechts en uh, uh, wat ander woord is. En links is, nou ja, gewoon houdt zijn mond dicht. En ik heb zoiets nog, zolang als ik uh, met de politiek bedoel, ik ben heel, heel oud. Maar zeer geïnteresseerd in politiek en zeer sociaal wens ik dat het gebeurt. Wat heeft u gestemd bij de laatste verkiezing, mevrouw de heer? Uh, op, de, op de SP. Oké, okay. hartstikke bedankt voor het bellen, want ik laat mevrouw Saida er nog in. Saida, u bent de laatste beller die ik erin laat, zeg het maar. Hallo print. Oh, ja, Je dan. kent me uit de bibliotheek toen, hè. Maar uh, ik wil één ding zeggen. Heb jij ooit eens een politica gehoord die nooit uh, die de waarheid spreekt? Jan, maar Marienes... alleen maar voor hun. Eigen ja, hachje. Jan Marijnissen, Angelique IJsink, uh, uh, um, uh, uh, uh, uh, uh, Emiel ja, Roemer. Uh, In alle partijen heb ik politici die ik erg vertrouw en ik vind dat Nederland behoorlijk fatsoenlijke politici heeft, Saida. Ja, maar als je bij hun gaat voor help me met dit, dan zijn ze er niet. Ja, nee, want ze moeten dat... jou ook niet helpen, ze moeten het hele land helpen en niet individuen. Nee, niet individueel, maar dan moeten ze dat ook niet beloven. En dan moeten ze niet alleen langskomen wanneer ze een, een, een, een stembriefje willen hebben. Oké, okay, dankjewel Saida. Ja, ik ben het helemaal eens. Om terug te komen op het begin. En je zegt er zijn meer dan duizend moties ingediend. De vraag is: wat staat er in die moties en wat kan je daarmee regelen? Bij het kleinste incident, wat gebeurt in de samenleving, komt, komt de politiek naar voren. Voor de eerste beste kamer of microfoon die jij eens onder de neus doet. Dus wij gaan dit probleem wel oplossen. Maar de politiek kan heel veel problemen. Euh, kan, kan ze helemaal niet oplossen. En daar komt heel veel vertrouwen, deze vertrouwensbreuk eigenlijk ja. komt er wat mij betreft vandaan. En dan nog één ding over oppositievoer. Ja. Jan Marijnissen heeft gelijk. Timing is alles. En het vuur wat je nu bij me ziet, dat brandt altijd. Ook eerder vanmorgen in deze bus. Maar alles gaat om timing. Dit kabinet zit er honderd dagen. Ik vind het ook een verademing dat ik niet tegen Mark Rutte mag aankijken. In plaats van dat je tegen de, tegen de niet-zeggende antwoorden van Balkenende aankijkt. Watch, mark my words... Binnen een paar jaar is dit afgelopen. Want de kabinetsplannen voor dit ka van dit kabinet spreken voor zich, die zijn slecht. Dat gaan de mensen vanzelf zien. En ik zal er alles aan doen om dat ook nog extra duidelijk te maken. Je wordt steeds beter. Het is leuker hoor. Je begint echt leuk te worden, Jesse Klaver. De 8 metal miss heeft getweet. Oppositie, mist paar personen. Die mix van fatsoen. Streetwise, alert, grote bek, een soort wilde sprim. Jan Marijnissen, missen we dat op de linkerzijde. Nou, dat zal de toekomst uitwijzen. Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Iedereen zoekt een beetje zijn plek nog. Maar ja, kijk, het is net als met het spelen van een wedstrijd. En je begint toch een wedstrijd met eerst eens te kijken wat, wat je tegenstander allemaal in petto heeft. En de oppositie, neemt het van mij aan, die weet precies wat, uh, wat Rutte in petto heeft. En dat is op sociaal terrein niet, niet veel goed, Prem. En ik voorspel je dat als de oppositie in staat is... om niet alleen het in de Tweede Kamer te doen... maar ook in relatie tot de bevolking... en uh, samen met de bevolking uh, iets tot stand te brengen... Uh, we hebben, vandaag is daar met, met de studenten een eerste aanzet toe als dat gebeurt, ja dan zal je zien dat de oppositie totaal tot bloei komt en links een totaal nieuwe dimensie gaat toevoegen aan de politiek in Nederland. M Jan, maar het mali volgens mij. Hoe laat beginnen ze? Ja, ze één uur. Eén uur. Ja. En het is nu om elf uur. Ben je nog steeds leeg? Ik Op de kreeg... binnenhof was het al heel druk hoor. Oké, maar wat ik wil vragen aan je, kijk, die, die republikeinen in de VS, heb je gezien wat ze hebben gedaan? Niet, niet, niet. Obama komt met plannen die de republikeinen zelf willen niet en het heeft de ze zetels opgeleverd bij de tussentijdse verkiezingen. Jullie gaan naar de provincie. Dat neer van Afghanistan zegt gewoon niet. Jullie zijn zo slecht voor het land zelf. Als ik het inhoudelijk met je eens ben, stem ik nee. Waarom doen jullie dat niet? Ja, ze, had je... Omdat politiek niet alleen optimisme is. Dat ben je misschien wel gaan geloven in de afgelopen jaren. Ik vind dat je fatsoenlijke afweging moet maken. Ik ben er ook nog niet uit. Mijn fractiegenoten zijn niet uit. We hebben geen ja gezegd tegen die missie. We hebben geen nee gezegd tegen de missie. Het enige wat wij zeggen is dat we specialisten willen horen tijdens een hoorzitting. Dat we een debat, het klinkt heel vreemd, een debat willen voeren in de Tweede Kamer. Had je Keuken. Nou ja, over Afghanistan zijn wij heel duidelijk en wij zeggen nee. En dat hebben we goed en lang al uh, besproken en ook zijn we heel helder over geweest. En voor de rest hou ik niet alleen van een nee-campagne. Het gaat ook over onze eigen idealen. En dat gaat over de idealen van eerlijk delen. Dat gaat over goed onderwijs, dat gaat over een normale woning. Het gaat over straks uh, een uh, pensioen uh, als je wat ouder bent en gewoon zorg voor jezelf. Uh, en voor je oma die in het verpleeghuis zit. Uh, dus ik wil niet alleen maar een nee-boodschap... want we willen mensen ook van ons weten... wat we dan concreet willen en hoe we dat dan gaan doen. Uh, luisteraars, het is voor mij een speciale dag. Mijn moeder is vandaag 80 jaar geworden. En eigenlijk is het een mooie week geweest. Nee, eigenlijk een mooi jaar. En dat komt in hoge mate door u, de luisteraars. U belt, u tweet, u mailt. Dank daarvoor. Want zonder u, de luisteraars... zijn wij programmamakers niet. En ik dank ook de gasten die iedere keer bereid zijn... om met mij in het debat te gaan. Jan Marijnissen, hartstikke bedankt. Ik mis je iedere dag in de Tweede Kamer. Adje dank Ejesse Klaver. Het is heel raar, maar deze 24-jarige neusluisteraars heeft mij lichtelijk overtuigd dat er voor links nog hoop is. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. Dat is dus iedereen die ooit BTW heeft betaald. Kortom, alle Nederlanders en hier verblijvenden, want dat zijn de financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aarts, die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport. Parttime fotograaf Bart Daatselaar. Eindredactie Ergie, de eeuwige.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 Vanavond in de Ombudsman. Engeland vernietigt vandaag alle vingerafdrukken van de ID-kaarten. Nu Nederland nog. Maurice geweigerd op school omdat hij jaren terug een kerstboom in brand stak. En de petitie tegen extra hoge belasting op bubbeltjeswijn. Vanavond in de Ombudsman. Om vijf voor half acht bij de VARA op Nederland 2.